Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zee bij Monster in Zuid-Holland... wordt verder gezocht naar een tiener die gisteravond vermist raakte. De drie zwemmers raakten daarin de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn uit het water gehaald, maar een derde is nog niet gevonden. Gisteravond hebben KNRM, reddingsbrigade en tientallen vrijwilligers... uren naar de tiener gezocht. Het zoeken is hervat vanaf het water en vanaf de kant... President Trump zegt dat hij de app TikTok gaat verbieden. De app is eigendom van een Chinees bedrijf. De VS heeft al langer zorgen over censuur en privacymisbruik... door de Chinese overheid via TikTok. Veel kinderen en jongeren gebruiken de app om filmpjes van zichzelf te delen. Eerder schreven Amerikaanse media dat Microsoft onderhandelingen heeft lopen... om TikTok over te nemen, maar daar ziet Trump niets in. Later vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk hoe Trump TikTok in de VS wil verbieden. In de Belgische badplaats Oostende zijn gisteravond honderden mensen gestrand op het station. Het treinverkeer lag twee uur stil door een defecte trein op het spoor. Dat leidde tot lange wachtrijen op het station van Oostende. Op beelden is te zien dat reizigers dicht op elkaar stonden en geen afstand hielden. Nu en dan greep de politie in om orde op zaken te stellen. Rond half elf was de situatie weer onder controle. Griekenland neemt strengere maatregelen om een nieuwe piek in coronabesmettingen tegen te gaan. Het afgelopen etmaal zijn er 78 nieuwe coronagevallen bevestigd. Het hoogste aantal sinds het einde van de lockdown, begin mei. Vanaf morgen zijn mondkapjes verplicht in alle openbare ruimtes. Ook in Engeland worden de maatregelen weer aangescherpt. Vanwege een stijgend aantal besmettingen. Vanaf 8 augustus is op meerdere plekken een mondkapje verplicht. Nu is dat al in winkels en in het openbaar vervoer. Het weer, eerst nog een bui, verder af en toe zon... maar vanmiddag in het binnenland weer kans op buien. Het 24 tot 30 graden. Morgen een stuk koeler met een bui en ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Stand by all systems. IP addresses assigned. Verdorrie zitten die gasten van toe wat leefste en alweer. Heb ik altijd zo'n bloedgeil van haar. Oh.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 Want die treinen moeten weer vol, dames en heren. Hè? Jezus, wat was dat helemaal, ging dat helemaal fout gisteren? Het ging helemaal fout. Heb je het op het journaal gezien of zo? Ik heb helemaal geen tv gezien gisteravond. Huh? geen tv gekeken? Je hebt toch vandaag uitzending. Je moet toch een beetje weten wat er in de wereld speelt? Maar het was zo'n mooie avond. En? En toen, toen waren wij op het strand en toen hebben we toch we hebben op het terras gegaan... en hebben toch een heerlijke flesje wijn genomen en we hebben waar, gekeken tot de zon onderging. Maar waarom heb je geen nieuws gekeken? Daar hebben we geen antwoord op. Waarom? Nou, omdat ik daar helemaal geen zin in had. Heb je geen zin in? Nee. Je bent, je bent toch een soort journalist van ZFM? Het gaat en... toch allemaal over corona? Ik word er helemaal gek van. Er is man. echt nog zoveel nieuws wat je, uh, wat je kan vinden gewoon. Ja? ja? Is dat zo? Ja, zeker. Oh. Ik uh, vanochtend nog zitten luisteren over Turkije. Die stappen okay. uit de conventie. Omdat ze namelijk inbreuk vinden op de privacy. Op de privacy. Omdat, uh... Stappen uit elke, welke conventie? Nee, ja, dat is een conventie. Ik ben de naam even vergeten, maar dat gaat over het geweld tegen vrouwen in de wereld. Oh en ja, en, dus... de, zij vinden dat zij dat heel goed doen. Nee, Turkije vindt gewoon dat uh, er zijn wetten in het, in het gezin. En die, moeten, uh, ja, die staan bovenaan. En als er dan geweld in het gezin zich plaatsvindt... dan moet de vrouw dat aangeven bij de man. En dan wordt daar gewoon rustig. De vrouw moet eerst even rustig worden. Doe eens even rustig. Ja, oh. maar je hebt me. Doe, jij moet even rustig worden. En dan wordt er gepraat. En nou, dan komen nou, ze er wel uit. Komen ze er wel uit? Nou, ik, ik hoorde ook laatst dat er in Polen. dat daar. Uh, die stappen er ook uiteraard. Ja, een wet is hm. aangenomen dat, dat de vrouwen geslagen mochten worden ook. Uh, nou, dit die is hebben wel een zeker, beetje dit maar, die hebben ze zeker met hun uh, gesproken, ja. Ik ja. denk het ook, ja. Hebben, maar terwijl het wel als eerste hebben ze die conventie getekend, hè? Ja, ik ben het toch mee eens? Ja, nou ja, je zou wel denken, maar ze vinden gewoon dat het onder druk komt te staan. Dat, uh, ja, dat vrouwen misschien al iets tegen de man zullen gaan doen. Oh ja, bitches natuurlijk. Waarom zou dat nou toch zijn? Ja, waarom zullen vrouwen nou in één keer tegen de mannen keren? Ja, ze misschien... zeggen altijd: when mom's happy, everybody's happy. Dus ja. wat doe je dan? Waar ben je mee bezig? Ja, de NSB zei vroeger altijd: de vrouw is het belangrijkste in het gezin. Het NSB? Ja, is dat zo? Ja, een NSB. Het voor, nog voordat ze fout gingen. Het NSB heeft altijd wel een goede theorie. Dat de vrouw het belangrijkste is van de maatschappij. Het speel van alles. Als de vrouw niet zorgt voor haar gezin, komt er niks op gang. Nou ja, dat was nog in een goede tijd. En uh, dat moeten we meer omarmen eigenlijk weer. Ja, ik ben lid van de SGP geworden nu. Ja. Dat zou je denken dan met zo'n uitspraak, toch? Ja, ja. ja. Ik, ik dacht het al inderdaad. Nou, ja, het is uh, toebakleid. Fijn dat je het toestel op aanstaat. Hier en daar ook hele rare dingen. Ja, dat klopt. Echt hele rare dingen. Zo, goedemorgen. Wat er zin in? Ja, en die man blijft er altijd zin in houden. Gewoon onze eigen minister Rutte. Is hij nou op vakantie? Ik heb hem al eigenlijk al niet... Gisteren heb ik trouwens niet gesprek met de minister-president gezien. Volgens mij was het er ook niet. Hey, je nee, die was met vakantie, toch? Ja, met uh, vakantie. Ik. Nou, ook heel goed om dat een keer te doen. Goed, straks meer nieuws. En natuurlijk ook even de, de geschiedenis... wat er gebeurde door de jaren heen... op deze datum. Het is vandaag uh, 1 augustus. Altijd wel leuk, omdat... Uh, ooit je kiezen te krijgen. We eerst eens even... Entertainment for you, Baltasar. Yeah! Uit België. We maken toch wel lekker deze muziek. Daar ga ik altijd dansgevonden bij. Zeker entertainment for you. Zeker twee uur lang entertainment. Nou wel, dat dus is natuurlijk 24 per dag, 7 dagen in de week. is hier gewoon entertainment hè, bij ZFM. En uh, straks natuurlijk weer de hele oude meuk uit de doos. Die ook, ook uh, entertainment kan verzorgen. Uh, zeker. Er de, de morgen En eh, we zeggen altijd... Kom op mensen, een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan ja. is het een heel betere wereld. Precies, teken even bij het kruisje dat eigenlijk jouw gezondheid... en de verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid is er gewoon... dat is er niet meer. Je hebt hem gewoon ingeleverd. Je hebt ook heel veel al vinkjes op internet gewoon aangeklikt. Doe dit vinkje nou ook gewoon even... Dat je eigenlijk vanzelf niet beslist wat je met je leven wil gaan doen. En dat mondkapje je moet er gewoon op en je moet je laten vaccineren. En je moet afstand houden. En je moet gewoon thuis blijven na vakantie. En je moet. En ik heb nog een paar lijstjes, maar goed, dat werken we nog een keer af. Oh, dat moet het ook al. Dan ben je echt helemaal serieus, hè Ja, dan ben dat ben ik serieus. dat je dat allemaal moet? Dat moet gewoon allemaal, want we moeten voor elkaar zorgen. Want we moeten gewoon heel oud worden en. Ja, dat moet, je, dat moet je toch niet hebben. Dat je een kuggeltje krijgt en dat je daar dan doodgaat. Moet je ja, je dat, hebt, dat, zou, ja... dat is wel vervelend. Ja. Ja. Als je dat, ook al zou je Sorry. dat willen, dat mag niet. Want dan oh. kan je natuurlijk anders ook weer een kucheltje... Hebben. Ja, Geven, dat is ook waar. Maar misschien kan die ja. gast het ook wel niet geven. Niet gelen, kan ook toch. Ja, je weet het. Maar goed. daar hoor je niemand over. eigenlijk. verder. Nou goed, ik heb, uh, uh, hoe noem je dat, viruswaanzin in de laatste tijd niet zo gevolgd. Ze hebben er ook demonstraties nee. gedaan en ze hebben de rechtszaak verloren. Nou, ik, dus ik heb die, die lange heeft, Frans een keer zitten kijken. Oh, en wat heeft hij voor die... Die is thieorie. helemaal van de conspiratie-theorie, hè? Oh, nee toch. Dat is echt niet normaal. En die ja. gaat hij van die podcast doen, maar hij ja. heeft natuurlijk wel een enorm bereik. Ja, ja, dus ik krijg nog steeds meer van die mensen die, die helemaal in verwarring raken. Hij vindt het, uh, maar hij zit dat zelf te vertellen ja, Ondertussen krijg je op internet hoe om te gaan met netnieuws. En dan uh, raak oh, niet je. in paniek en uh, vraag door en laat maar zitten. Nou, en dan zit, zit hier iemand anders heel erg om te lachen, want uh, hij uh, weet natuurlijk dat het allemaal waar is. Ja, hij uh, lult van alle kanten op. Gewoon en, als hij denkt waar worden mensen onrustig van. En dan denk ik, nou, als nou, ik dan dit ja. een tijdje vertel. Ik ja. heb er één geluisterd en uh, hij is ook helemaal voor, uh, uh, voor Trump. En uh, inderdaad, Obama Gate dat is echt waar. En yeah. uh, ja, hij is helemaal uh, in toe alles. En hij. Uh, ja, Trump, die heeft helemaal gelijk met als de fake nieuws en zo. Ja, Oké, okay. dat is echt. Ja, precies, ja die end of world. Ja. Zeker, zeker als deze Trump nog een keer aan de macht komt. Want ja. ja, Barack Obama heeft zich zelfs in de strijd gegooid... om te zorgen dat mensen echt moeten gaan stemmen. En Ja, mensen moeten met, met eigenlijk via de post gaan stemmen. Alleen heeft Trump daar weer op bezuinigd. Dus dan komen die, die poststukken dan wel op tijd aan. En daar is Trump zich dan zogenaamd, zogenaamd bezorgd om. Want straks komen ja. die dingen niet aan. Ja, gast, dat wil je juist. En nou wil jullie de verkiezingen uit laten stellen? Ja, toch ook weer niet. Dat nee. zou niet mogen in de grondwet, maar... Het, het ver, verrassende vind ik wel, want hij heeft wel zijn hekel aan China... maar ondertussen, in China worden de verkiezingen wel uitgesteld. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is wel bijzonder. Maar goed, hij heeft het uitgelegd. En eigenlijk wat hij toen uitlegde... Daar ik eigenlijk, één ding heb ik er eigenlijk maar van onthouden, is dit... Smart people know it. Stupid people may not know it. Yeah? And some people don't want to talk about it. Oké, okay. wat, wat zei je Bij, daarvoor? Wat zei je hij daarvoor nou? om niks te zeggen, gewoon eigenlijk. Dit is, ja, het is Smart keer. people know it. Ja? Stupid people may not know it. Nee. And yeah. some people don't want to talk about okay. it. Oké, nou, dan heb je het wel een beetje allemaal omvat natuurlijk. Ja. Je hebt slimme mensen, domme mensen en mensen die het niet kan schelen. Maar er staat ervoor ook nog een boodschap, maar die ben ik helemaal kwijt. Nou ja, goed, zo doet hij dat. Ja, ja. Zo verhult hij het al. Die een rookgordijn. Rookgordijn. Rook ja, eh, denkt, Wat een melootjes gewoon. Ja. Ja, ja, goedemorgen. We hebben ook weer een hele bak vol met uh, rare berichten en zo. Zie ik hier een Ferrari? Wat is dat Ja, er was toch begin jullie een Ferrari uit, de, uit het eigen Vist. Ja? Die was 26 jaar geleden als vermist opgegeven. Nou, het slootbedrijf dat de luxe sportauto uit elkaar moet halen. doet nu een poging om de wagen te redden. En hij zei ook van, uh, ja, ze hebben toch een Amsterdamse gracht nagebouwd in het aquarium van Amsterdam. Oh ja. Daar zou de auto perfect passen. Ja, dat lijkt me ook. Ja, duikers en opleiding hebben dus inderdaad uh, die auto dan gevonden. En uh, hij kwam oorspronkelijk... Nee, hij kwam uiteindelijk terecht bij het autodemontagebedrijf de Oivar. Maar uh, de sloperij is nu inmiddels onvoorsteld met reacties op de my mysterieuze Ferrari. Uit heel de wereld, hè. En uh, ze hebben daarom de sloop uitgesteld. En toen hebben ze de wagen tijdelijk op het terrein van het bedrijf tentoongesteld. En uh, sommige mensen willen, willen allemaal een... Uh, een, een deeltje hebben. Het is bijna alsof het uh, is dat je in een, in een kerk uh, een, een klein stukje bot als reliquie hebt, weet je wel? Heel bedoel, grappig. Natuurlijk, als je, uh, ik weet, weet wel mensen die oude Ferrari hebben gekocht, die gaan hem opknappen. Ja, onderdelen ervan zijn schreeuwend duur. Dus als je, je zo'n gast ja. denk je van hey, de, ik wil de, dit ervan hebben... ik wil de ruitwisser hebben, ik wil dit, dan ga je zo'n uh, ja, er is ook iemand die heeft dus op. 1500 euro geboden ja. om het motorblok om te bouwen ja. naar een nou, salontafel. Ja, die, die, die, die gast die zegt zelf, nou ja, we, we gaan het wel zien. Ja, het en, staat, uh, staat op een trein. Ik hoop dat er wel een hek op mij staat. Ja, een blokker. blokker staat hij. Ja, oké. Ja. Ja, okay, nou, ja, dit hek is niet heel erg spannend, maar misschien nee. staat er wel een camera hier. Ik er, hoop het wel. Op want het pand, anders dan is hij gewoon weg. Ik zie straks een James Bond. Uh, want je kan gewoon het James hek James kan je uh, zo uh, tillen en dan uh, open en dan gooi je het in het vrachtwagen Ja, ja precies. Dus ik voel echt een James Dean uh, actie ontstaan. Dat het een ja. toch verdwenen is. En waar is het naartoe? Geen idee. Ja, ja. Nou, goed. Ik begrijp het al. Een rarigheid. In hoorn staat deze Ferrari. Ga hem nog even bekijken. En Doe een bot? Blokker, Blokker. Blokker. Oké. Okay. Autobedrijf Ooivaar. Ja, yeah, zeker. Hey guys, yeah? it's me, Nick. Oh, oh, Nick. Nick. Oh, dat is die gast van, uh, van, van, de, van het scheerapparaat. Weet je allemaal, scheerapparaat? Dat is een gekker volgens mij. Hij heet namelijk Nick Brown. En hij heeft een nieuwe plaat uit en hij was geïnspireerd door Antibody. I wanna go, blood's got the stuff. I wanna grow, safe. I wanna hold you in my arms and not be afraid to break. I've been waiting patiently, I obeyed the rules Now I'm ready to break them on you, no more sending nudes If you come within six feet, it's mask on, mask on, mask on, mask on But if you got antibodies, it's pants off, pants off, pants off, pants off Do you?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 Is dit leuk, hè? Ja, dat is Bryce. Bryce Wien. Of uh, zijn echte naam is Bryce Ross Johnson. Precies. Life Goes On, zijn nieuwe single. En wij zaten er natuurlijk naar te luisteren. En wij, oude Rot in het vak, die denken mezelf. zelf. Ja, nou ja, dat lijkt toch wel ergens op, hè? Ja, je lijkt het een beetje op. Lou Reed, de man die waarschijnlijk heel veel oude platen van oh, zijn vader heeft geluisterd. Maar als je dan nou weer zeg maar, weer naar uh, de, de muziek luistert van hem, halverwege de plaat hoor je dit. Life goes on. Hoor je dat ding? Life goes on. Toen dacht ik, dat klinkt volgens mij op dit. Volgens mij heeft hij daar naar zitten luisteren. <tosses> nou, natuurlijk is dit vaker gebruikt, bijvoorbeeld in Charles en Eddie. Die hebben het ook ooit voor, uh, gebruikt in een plaat, New York. Later hebben ze ook, hoor je dit dan. Mierzig. Maar goed, dit is het uitgangspunt voor heel veel platen volgens mij dit. Buffalo Springfield for what it's worth. Ja, echt zweefeld dit, hè. Lekker hè. Echt zo simpel gewoon. Had ook een hele mooie stem, Laten we mij horen. There's something happening here. Maar goed, Bryce Wien, dus uit uh, uh, Californië, komt hij geloof ik uit ja, Amerika. Die was geïnspireerd en maakte dus Life Goes On. Nou, een stukje geschiedenis zou je denken. Het lijkt wel te... een beetje op de popprofessor. De popprofessor, bijna. <laughs> ja. Ja. Iets minder verstand heb ik er wel van. Deze Leo Blokhuis hebben. Deze... Ja, geweldig. Ja, man, ja. Echt heel bijzonder wat die man allemaal weet. Pas alleen nog iets zitten kijken over elektronische muziek. Dat gasten gewoon echt in de jaren 80 geloven. Echt zoveel geld hebben verdiend aan het maken van elektronische muziek. Hè. Ja. Echt, echt 50.000 dollar kon je een synthesizer kopen. En had je in je plaat had je een apart riedeltje zitten. Ja, maar ja. Het wordt volgens mij nog steeds hier en daar wel gebruikt. Maar maar het speciale zit hier gewoon in je mobiel. Het ja. zit nu gewoon in je mobiel. Fiets maakt wel eens tunjes. Ik gebruik ze heel af en toe als achtergrondmuziekje. En die maakt hij gewoon op zijn mobiel. Ja, dus is een tijdje te pielen en zo op, op vakantie. En dan denk je, ja, oh, nou, ik stuur het eens dus naar Wilco. Kijken of die er maar wel kan. Dan denk ik, "Oh, prima, praat ik eroverheen. Ja. Hij zei, ik heb nog geen zangeres gevonden, anders ga ik zeker een hit maken. Ik zeg, ja, ja, nu sla je een beetje voor. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik ben wil zanger. wel. hebt ja, ja, ja, alleen niet, uh, hey. niet de look van een jong meisje, maar ja, ik, ik wil wel een achtergrondzangeres worden. Ja, goed. Lolotte Highway. Van... Ja, je praat er gelijk overheen. Ja, nee. Lolotte Hayway van Crash Course Malaf was ook nog niet echt een, uh, een zangeresje, Dat was ook een hele grote dame. En als je een goede stem hebt, kom je volgens mij wel heel ver. Maar goed, we ja. kijken vandaag in de, de kranten onder andere. Ja, ja. in uh, Amerika is er een uh, man en die ging, voor, die ging voor het eerst ging hij skydiven. Maar hij stond zo stijf van adrenaline. Chris heet die, Chris Marcus. Hij haalt helemaal niet door dat hij een kunstbeen verloor. Pas bij de landing stoeg schrik hem om het daar... niet zijn echte been, maar zijn maar, kunstbeen. Dus. Waar was zijn kunstbeen? Ja, die echte been valt er niet zomaar af natuurlijk. Hij nee. had geen idee, zei hij. Ik, denk, uh, ja, ik genoot van de sprong en ik let op alles behalve mijn prothese. Hij had er dus twee... Ja. En, uh, Twee protheses dus. Ja, ja. hij had suikerziekte gehad. Dus ik denk dat dit misschien een van zijn laatste wensen was. Tuurlijk, dan in één keer verlies je ook zo met je been over ja. he, met suikerziekte. Maar ja, ja. zo'n kunstbeen kost helemaal al 17.000 euro. En hij vermoedde dus dat de verzekeringsmaatschappij... Wacht, na nou, nou, nou één keer had, je, had hij het niet in de gaten van... Hé, hey, misschien moet ik er eens op geletten? Nou, na één ja, been dacht hij van... Ik, ik ga nog een tijdje door. Mijn tweede been er ook af. Ja, nou, nee. Het, dus je, je moet nog wel gaan landen, hè? Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar ja, hij heeft dus... Uh, ja, hij had zo'n... Hoe kom ik er uh, weer aan mijn been? Waar is hij? Maar uiteindelijk heeft hij besloten om een oproep op Facebook te zetten. Ja. Hij had er niet veel vertrouwen in, maar je weet maar nooit. Wie had zijn been gezien? Het bericht werd heel veel gedeeld en ongeveer 100 mensen hielpen mee met zoeken. Onder wie een vrouw met werkervaring bij de politie en een man die reddingshonden traint. Maar het resultaat was er, want bij broer Joseph Marzalkowitski... Ik vond de prothese, die, die lag daar in zijn grote sojabonenplantage... dichtbij de landingsplek van de skydivers. Oh, okay. Dus hij uh, heeft zijn been weer terug. Dat is mooi. Maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, mijn broer die heeft een heel veel pech. ideeën, die deed dan aan dat uh, paracelen of Ja. Para yeah, en er uh, was een probleem met, uh, met omhoog gaan. En die, die knalde dus met zijn been tegen een rots aan. Hm. Maar het was de mooiste sprong ever... Alleen de landing was een beetje rot. Wat ze hele knie was aan gorten. En, uh, maar in, uiteindelijk is hij nu wel. Ze hebben heel veel gepuzzeld. heel veel schroeven toestanden. Yeah. Revalidatie. Al die dingen meer. En, uh, het is, uh, hij kan wel goed weer lopen. Maar niet lang. Je, je houdt wel altijd uh, ja. iets over. Dit, dit ja, soort dingen uh, ik kan niet meer. Hoe kan dat niet meer? Nee, ik wil als we elkaar niet in, ons in zijn gezicht kunnen hoesten. Als dat niet mag. Mag ik dit natuurlijk ook helemaal niet meer. Dat nou, is zeer onverantwoord. Nou, er zijn er genoeg die het doen. Ja. En het is wel mooi hoor. Want je ziet dan af en toe op het strand. Zie je die gasten achter elkaar landen. Want yeah. ik was inderdaad een aantal weken geleden... was ik dan uh, bij Havana of zo. Daar waren we in de bus van de Naakstrand. Yeah. En daar waren ze dus steeds uh, laag aan het overvliegen. En daar zit zo iemand in zo'n zitje en zo. En dan denk je... oh, dat moet er wel gaaf zijn om te doen. Ja, ik, ik, vind het, wel, ik vind het wel een beetje eng. Misschien een keer god, een duosprong. Ik, ik, ik, echt, ik hoor hier zo... dit kan gewoon zo. Niet in 2020. We zitten ons druk te maken voor mondkapjes. Dat we een of andere virus op kunnen lopen. Waar we misschien dan doodgaan als we boven een bepaalde groot leeftijdsgrens. En dit soort dingen mag dan... En dan hoor ik ook wat in het nieuws. Uh, ja, het is lekker op Het is wel heel erg druk en kunnen we afstand houden. Ten eerste is het een buitenlucht. En ten tweede is het volgens mij het gevaarlijkste het water ingaan. De muien die we overal hebben, die ons de, de, de, de zee intrekken. Dus iedereen mag gewoon gaan zwemmen. Hoe is dat dan? Dat vind ik ook zo raar. Eigenlijk moeten we gewoon zeggen: verboden te zwemmen. Want dat is nog veel gevaarlijker dan die hele corona oplopen. Maar daar wordt dan niks tegen gedaan. Nee, dat is waar. Dat je is is waar. Je meten met twee maten, weet je wel. Wat is nou lekker in de media om het over te hebben? In ieder geval naar de duistere virus waar we misschien aan dood kunnen gaan. Dat is nog veel interessanter. Nou, je begrijpt het altijd: het is tijd voor een plaats. En wat voor plaats is dit alweer? De nieuwe van Kylie Minogue. Dus blijf hangen in de disco. En daarvoor heet haar plaat ook disco. En dit is lekker begint door een zomer, maar bijna. It's love. Kom op mensen, een beetje bedraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Ja, zo, daar moeten we naartoe. Kali Minok heeft een nieuwe plaat uit. En die heet Disco. En dit is erop te vinden. Say something. En ze heeft een zeer geknepen stem. Op haar leeftijd? Nou, dat is heel bijzonder. Zandvoortse berichten. Oh ja, tuurlijk. Zandvoortse berichten was bijna alweer vergeten. En daar moeten we natuurlijk wel aandacht aan besteden. Ja, er was toch een, uh, corona, een corona Pride uh, afgelopen week. Maandag was dat. Uh, de stichting, de LHBTI. Aan zee. Er uh, was een alternatief programma ze, uh, samengesteld. Het hoogtepunt was wel de optocht in het centrum. En uh, het is nog maar de vierde keer dat het hier in Zandvoort is. En het is nu even een uitgeklede versie. Nou ja meestal, ja, meestal zijn ze bijna helemaal uitgekleed, klopt. Nee, maar het is nu wat minder vers. en ze hopen in december dat ze het nog een keer over kunnen doen. Er waren 15 uh, personen in de optocht op, op goede afstand. Het zag er toch extravagant uit. En uh, ze zijn, vol, zijn ze wel met de trein gekomen eigenlijk? In die roze trein ook niet, hè? Ik heb, nee, ik nee, denk het niet. Nee, ze zijn niet met de roze trein. Op de gekocht. fiets natuurlijk, hè? Nou, het komt vanaf uh, Oud-Noord-Zeeweg. Uh, de... Uh, de, de, de boulevard. Uh, ze hebben er ook dansjes gedaan door Badhuisplein en uh, de regenboog uh, uh, zebra Pad moesten ze even nemen. Dat ook lijkt me logisch. En uh, uh, Raymond van uh, Haften, die heeft ze ontvangen op de Bordes Raadhuis. En uiteindelijk zijn ze in het wapen van de uh, Zandvoort zijn ze plaatsgenomen. Er uh, was uh, ja, helaas geen drag queen verkiezingen. Dat moest ontbreken. Nee, dat is juist zo leuk. Dus uh, nee, december gaat het misschien nog helemaal even over. Dat is wel leuk, maar ik denk gewoon dat het helemaal even overgaat. Gewoon. Dat dat volgend jaar misschien een keer gaat gebeuren als we allemaal een prikje hebben gehad. Dat we allemaal een vaccin achter de kiezen hebben. Nou kan het. Goed, wat gebeurde er weer ja. in Zandvoort? Nou, ja, het is natuurlijk gisteren echt helemaal een gekkenhuis geworden. En gisteren uh, werd al snel duidelijk dat door de drukte richting Zandvoort het moeilijk zou worden om de coronamaatregelen te, te blijven naleven. De gemeente was voorbereid en uh, dat werd geconstateerd dat er veel drukte en stilstaande auto's werden waargenomen is uit veiligheidsoverwegingen besloten... om de toegangswegen naar Zandvoort en Bloemdaal aan zee af te sluiten. En de mensen die in Zandvoort waren... die werd geadviseerd om nog lekker te blijven... en te genieten van de zand en de zee en het strand... zodat de uittocht enigszins gefaseerd kon plaatsvinden. Ook de NS heeft vooraf maatregelen genomen... om ervoor te zorgen dat de treinen en ons niet overvol zouden raken. En uh, tot elf uur s'avonds bleven er zes treinen per uur rijden. Bijna alsof het een Grand Prix was. Oké. Okay. Huh? Ja, dat ja, hartstikke goed. Ik denk ook gewoon als je naar zelf toe gaat... dat je eigenlijk een formulier moet tekenen... dat als je echt zegt corona in de trein of in het oploopt... dat je ook geen ja. uh, medische zorg kan krijgen... en dat je gewoon thuis dood kan gaan. Zoiets. Is dat we dan een beetje gekufferd. Ja, of dat is inderdaad... Uh, dat, die zit allemaal uh, in één wagon. Ja. Ja, dat moet Hoest dan... u? Ja, u, u, u? wilt van het weekend, wilt u zeg maar de trein, dan moet u nu even een test doen. In het begin van de week en dan kunnen we kijken in welke wagon u plaats kan nemen. Ja, ja, ja gekke maar, huis. Ja, dan duurt het wel weer drie dagen. In die drie dagen kan ik wel weer iets oplopen. Goed, nou, uh, verder nog uh, was weer uh, overlast in de Haarlemmerstraat. Van de nacht van zaterdag zondag, vorige week alweer. Uh, bij het kruispunt met Koningsweg is toch de rio -Lich overbelast geraakt. En dat was ook te ruiken in die straat. Mijn god, wat een geur. En al een jaar is dit echt een, een, een, een moeilijk... Moeilijk gebied. Elke keer gebeurt het weer en er wordt het tijd om daar flink aan te gaan werken en daar een betere oplossing voor te vinden. Het ja, was ook al een flinke stok bij wat toen naar beneden kwam. In de nacht van zaterdag op zondag. Goed, andere berichten. Er is een nieuw café over. Latijn café in de uh, halte 59 is geopend. Wethouder Gert Jan-Bluis heeft daar uh, het, uh, het lintje doorgeknipt. En een biertje. En een biertje gedronken natuurlijk. Roy Verdongen, columnist van de Zandvoortskrant... heeft daar het management overgenomen. En, uh, nou goed, hij zegt, er is nu een rondje, het is weer sluitend. Rondje Kerkstraat, Gasthuisplein, Halte en uh, de, de Fuego. De, uh, fuego? De fuego. Oh, uh, waar zit ja, die dan? Dat is een soort randje. Dat is de, de, de Boulevard Fuego. Oké. Okay. Oh, ja, Oh, ja, Boulevard Favoudje. Favoudje. Ik spreek Favouwtje Favouwtje het als plein, uit. Favouwtje, Boulevard de Favoudje. Ja, dat is ja. heel uh, goed. Een leuk rondje kan, kan je kroegentocht doen. Met ah. mondkapje, wel moeilijk met drinken. Ach, ja. Nou, onder de nummer 538 Summer Sessions organiseert Radio 538 begin augustus een strandfeest bij Strandpaviljoen Safari Lodge. He? Op het programma staan spinning records DJ's Ava Jack, Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Sam Veld. En de optredens zullen geheel volgens de, volgens de regels van het RIVM verlopen. Oh, dag, Telkens krijgen 100 538-luisteraars toegang tot een set van 60 tot 90 minuten. En afhankelijk van het weer vindt het strandfeest plaats. 15 5 of 10 of 11 augustus. Dus je kan blijkbaar kan je inschrijven en dat je dan daar uh, heen kunt gaan. Ik denk ook wel, ja, buiten... 100 man mag, maar buiten mag dat helemaal volgens mij. Want dat is, uh, ja... Nou ja, dat weet ik niet. Want als je nieuws hoort en ze dan gaan het dan lekker naar zand voort, dan gaan ze het lekker filmen. Dan ziet het er ook heel druk uit. Ja. Terwijl je eigenlijk in achterhoofd moet houden. Ja, maar dat kan gewoon. Oh, oh, dat was ik vergeten. Oh ja, maar het is wel heel druk. Ja, maar echt, dat kan toch... Ja, weet, weet ik niet. Ik raak in de war nu. Dus, dus daar spelen ze ook op in natuurlijk. Goed, nog ander bericht is dat er een stil protest... van bonddieren tegen brute jacht op pelsrobben. Dat was zaterdagmiddag, vorige week... Uh, Half uur hebben ze geprotesteerd. 60.000, uh, nou ja, hoe noem je dat? Uh, Pelsrobben worden nog steeds doodgeknuppeld. Gewoon. Oh! Ja, dat is niet lekker. En ze hebben daar op Boulevard Palace Hotel gestaan. En uiteindelijk is er ooit een vergunning verleend. Uh, voor een kwotum niet meer dan zoveel van die robben neerknuppelen. Uh, kn maar ze hebben dat afgesproken met een uh, regering daar in Nabibië... Nabi Nabi en uh, die minister die daar verantwoordelijk voor was... die is uiteindelijk opgepakt omdat hij ook met... Nou ja, allerlei rare corruptieschandalen bezig was. Dus uiteindelijk hebben ze nu een nieuwe minister getroffen in het land. En die wil uh, alleen uh, dat, controles wel toelaten. Want er werd geen controle uitgevoerd. Dus ze zeiden, ja, we letten erop, maar controle er niet. Dus nu hebben ze daar meer op toegezien... Nou ja, ben je er ook niet mee eens, moet je even kijken op www.bondvoordieren.nl En dan kan je even je ongenoeg uh, uiten. En, uh, ja, het is, schijnt schrikbarend. er zijn daar in Nabibeë hoeveel uh, pelsdieren ze daar uh, nou, neerknuppelen. Zeg maar. En dat voor de bond, hou ze op die bond, zeg. Jezus, hou ze op met die bond. Ach. Ik heb uh, volgens mij nog nooit bond gedragen. Echt niet? Nee, Wat goed. Goed bezig. Nou, dat is over de het berichten, ja, dames en heren. Straks hebben we nog meer leuke berichten. Even een zweven gitaarblaadje. Oh. LP heeft een nieuwe single uit. ZANG Voor je try to be the sun try to be your home in the place that je komt. Bij wat ik mijn whole world put it in your hands. Rene trying hard, but I don't understand. De one that I love, of the one that you love, LP. Into the wild daar heeft er muziek voor gemaakt. Apart stemgeluid. Het is pijn. Maar ook wel, Wim. Mooie pijn is in Leids. Het heeft een nieuwe plaat uit. die hoor hooi. Binnenkort heel eens een keer voorbij komen hier bij Toepelhoek. Uh, Toepelhoek leeft in de zette mooi het is zonnig. om deze kant op. En komt lopend of zo? Ja, want ze gaan ook uh, fietsplaatsen. Kort zijn. En ze zijn natuurlijk bezig met nieuwe fietsrek hier in Zandvoer ja, te plaatsen. Zeker. Op verschillende plekken ook. Alleen, uh, de sommige platen zijn er weer speciaal voor uh, elektrische fietsen. En dan komt ook men, komen er ook mensen bij te slaan die het controleren. En als je er een fiets verkeerd neerzet, dan kan je daar zomaar weer een blauw of wat is het tegenwoordig? Is het een blauw briefje of een roosbriefje? briefje? Roze briefjes is het nog steeds, hè? een boete aan krijgen. Ja. Dan gaan ze en kijk ook kijk, bij je loopt. En als je niet op de stoep loopt en niet op een goede afstand, kan je daar ook nog een blauw briefje voor krijgen of een roosbriefje. briefje. Blijf maar thuis. Ga maar in thuis zitten. Ga ja. maar in je zitten. Maar hou wel afstand als die boa zeg maar achterlangs loopt... en je ziet jou gewoon toch een beetje te amicaal met jouw gezinsleed omgaan. En vooral met de jeugd. Laat de jeugd echt helemaal een beetje op een kamer zitten. Want die zijn echt zo fout bezig. Die gaan zo ver over die grens zijn. Mijn kinderen waren gisteren ook bij me op een feestje. Ik heb ze echt proberen tegen te houden. Dat maar, lukt er gewoon niet. Maar waar ja, hou jij dan afstand met jouw kinderen? Ja, dat, dat, dat, dat lukt gewoon niet in huis. Dus je zit echt te denken om gewoon, zeg maar, toch die verander die we laten bouwen in de tuin... om daar gewoon twee bedjes neer te zetten. Dat, dat wij dan maar als toch twee mensen in de open lucht gaan slapen. Want dat is toch veel veiliger. Ja, Denk zeker. Dat, dat beter. Nou goed, je begrijpt al, er zijn huizen tekort, tekort. En in de Telegraaf vandaag te lezen, nieuw drama, bouw, alarm over woningtekort. En een groot deel van de miljoen woningen die nodig zijn om de huizengebrek op te lossen in Nederland... Uh, zijn door de nieuwe reken, re, re, regels van de kabinet niet mogelijk om die te maken. Dat heeft vooral te maken natuurlijk... het gaat over de geluidsnormen. Het gaat vooral over Noord-Holland en Zuid-Holland. En dan zie je zeg maar de start- en landingsbanen van Schiphol. En ja, die vliegtuigen hebben natuurlijk best wel even een tijdje nodig... om steeds lager, steeds lager op de baan te komen. En dat strikt echt over een groot gedeelte van Zuid-Holland en Noord-Holland heen. Dus ja, in dat gebied zou je dan geen huis meer kunnen kopen, op, kopen. Omdat je te maken hebt met snelwegen die geluid geven... Met vliegtuigen die geluid geven. Met, uh, met ja, verbouwingen die dan geluid geven. En dan, nog, dan heb je nog de, de PFAS. En je hebt ook nog de stikstof. Dus het zit een beetje op slot. En vroeger meten ze echt alleen maar de vliegtuigen. Of alleen met snelwegen. Maar nu hebben ze nieuwe regels. Nu willen ze alles bij elkaar op gaan tellen. En dat geeft nog veel meer geluidsoverlast. En ja, dat is schadelijk voor de mens. En de mens moet, uh, kan niet meer logisch nadenken. En dus die moeten we daar tegen beschermen. Dus okay. die huizen komen er voorlopig even niet. En minister Olgren van Binnenlandse Zaken, die zegt dat valt allemaal wel mee. Dat gaan we oplossen, die ontkent dat daar problemen zijn. Ja, het heeft allemaal te maken met, ja, met geluidsnormen en stikstof. En zijn, is, door die hele corona gebeuren, is dit allemaal stukken minder geworden? Stukken minder geworden, bedoel ja. je? Wat bedoel je stukken minder geworden? Het geluid, de geluidsoverlast? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is nog maar 10% of zo van het normale aantal vluchten. Mensen uit euh, Hoofddorp en alles die zich al van, oh wat heerlijk. Ja, maar van. goed, je moet naar de toekomst kijken, dat gaat ook weer aantrekken. Want iedereen doet zijn op en dan kan het weer. <coughs> nou ja, ik heb een onderzoek gelezen dat het blijkt dat de mensen van uh, boven de 50, dat ze uh, maar 50% op vakantie gaat, al zeker niet vliegen. Nee. En die andere 55% die gaan wel met vakantie, maar die gaan gewoon allemaal in en om uh, Nederland heen. Ja, die met app, de auto die op die, die zegt natuurlijk heel vaak van... ik ga wel vliegen. En ja, volgens mij krijgt hij ook nog aandelen van Schiphol... om dat nou elke keer weer te zeggen. Denk, gast, hou je mond. Ik ga niet vertellen wat je zelf gaat doen. Dat hoeft helemaal niet te weten. Want iedereen denkt, oh, dan kan ik vliegen. Dat is dan weer goed voor Schiphol. Je ja, kan altijd wel. Maar... Maar... er zit alleen een zeker risico aan. Waarom maar waarom het dit opzoeken? Hou op. En langzamerhand komen natuurlijk al heel veel vluchten terug. En ik ben ook heel benieuwd wat hier het effect van is. Maar ja, we gaan het, uh, we gaan het merken. We ja. zeggen steeds, over twee weken weten we het meer... En, uh, en dan zijn we weer twee weken verder en is het ietsje erger, maar nog niet heel erg. En dan zegt van, nee, ja, het moet komen hoor. Je, je, je hoort alleen maar die meldingen dat er meer besmettingen zijn. Maar ik wil gewoon door je horen. Ja, daar ben ik heel hard nu. Nou, ik ook. Maar ik kan wel vertellen: ik, ik kijk dus uh, op de Worldometer, dus niet specifiek voor corona, daar kijk ik ook naar, maar de gewone Worldometer. En dan ja? zie je dus een aantal mensen met, uh, die overleden zijn aan besmettelijke ziektes. Ja? En het, er zijn er wel 2 miljoen overleden in twee maanden. In de, in, in, terwijl uh, uh, van corona is het uh, 500.000, 600.000 nu. Ja. En dan denk ik van nou, dat is dan wel frappant. Dat het uh, totaal uh, over, uh, ja, over uh, viraal overdraagbare ziektes, ja. dat dat 5,5 uh, miljoen is. Hè? Oh. Hoe zit dat dan? Huh? Ja, dat is veel meer bedoel je. Ja. Maar zit corona daar gewoon niet bij? Dat ze niet goed hebben gemeten. Ja, die want zit daarbij. Die zit erbij. Maar wat zijn dan die andere ziektes waar je zo enorm veel doden van? Oh heeft. ja, die wil ik weten. Ja. Het is, het is oh, dat is een complot natuurlijk. Eigenlijk denken dat we moeten bang zijn voor corona, maar dat is een andere virus. Ja, dat is heel veel. Dat heb ik dat gezien was. in die film 12 Monkeys. Nou weet ik het weer. Ik heb nog steeds wel eens. Ik heb nog steeds niet gezien die film. Maar hij nou. staat ook niet op Netflix helemaal. Nee, precies. Nou, even iets anders, even iets wat je denkt van, nou, dat is toch uh, veel leuker. Veel leuker. Ja. Nou ja, dat er een Duitse bestuurder van de fluiterswagen uh, die die moet er altijd een foto maken van het afval. Ja. Als je het uh, net erin gegooid hebt. Want hij merkte ook dat het afval aan het smeulen was. Ja. Maar toen zat hij naar die foto te kijken. dan zag hij een hoofd. Huh? Hij schrok zich dus helemaal wat lazer. Dus hij heeft de politie ingeschakeld. Maar het bleek om een heel realistisch poppenhoofd te zijn. Oh, die actie. Oh, daar zou je helemaal. Ja, actie. Ik ja. verschrikken zeg. What ja. the fuck. Niet goed. Wie heeft het daar gedaan? Want die moet ook verantwoordelijk worden gesteld. Ja, die die, dit... die Pop vermoord heeft. Ja, dat weet ik niet. Nou, nee, dat niet alleen. Maar ik bedoel, je hebt iemand aan het schrik gemaakt die, die had een hartinfarct kunnen krijgen. Ja, ook dat nog. Ja, zeker. zeker. En dit is een groter risico dan het hele corona-gedoe. Dus ik denk van uh, ja, je moet uh, wel even onderzoek naar worden gedaan. Want dit is niet de bedoeling. Het is niet oké? Okay, hè? Ik las ook eens een keer ergens die die had poppen in bomen opgehangen voor een gruwelnacht. En die poppen hingen aan touwen en dat moest ook weggehaald worden. En daar is ook, nou ja goed, dat ging in een politiebureau achter een auto. En die reden dan door de straat en zag zagen mensen, er leek net of drie mensen worden ontvoerd. Nou, het is echt, het is de gekwetste mens. Daar moeten we echt, echt meer ruimte aan geven. Dat kan gewoon niet oh, anders natuurlijk. Oh, ja, ja. Oké, okay, van lekker de muziek op de radio. Is dat er ook nog? Alles snap gauw hoor. Jazeker. Group love. Dat kan niet meer, dat is over natuurlijk. Dat is vroeger. Ze hebben het over good morning. Big man. volgens mij... Groobloos. Te veel mensen bij elkaar. En dat... Ja... Dan hoor ik het meteen. Hou je aan de regels. En als van naar huis. Ja, zeker. Zou voor vandaag nog wel weer gelden. Alhoewel denk dat de meeste mensen gisteren naar het strand zijn geweest. Want toen hebben ze afspraken gemaakt. Maar je bent toen gehoord, nu wordt het heel mooi weer. Dan moeten we met z'n allen gaan. het is de enige vakantie die dacht dat het mooi weer wordt. En... Volgende week moet ik alweer werk. En straks dan uh, ga je misschien wel dood van de corona. Dus leef lol, uh, hè? YOLO? YOLO, Yolo ja. You only live twice. Dat ja. gaan die ook weer anders zijn. Jomo. Uh, uh, uh, hoe, hoe was die kreet ook weer? Jomo. Jomo, je, je, je mist niks. Je weet dat je niks mist, omdat er niks gebeurt nu. Dat was ook weer een kreet. Nou, ik ben hem even kijken. Er is zelfs een plaatje al gemaakt. Ik zoek hem voor jou. Goed, één telefoontje was genoeg. En uh, de V.I. -tri -trio, trio gaat weer verder. Ik heb het ook over ja, V.I. van Veronica. Inside. Die gaat, hebben, John de Mol heeft met de gasten gebeld. Vooral ook met uh, Jan Derks. Die natuurlijk ook een beetje in de kou werd gezet. Door uh, Wilfred uh, Gerné. Die maakte het ook tijdens de, de uitzending nog een opmerking. Ja, Jan, wat verdeed je dan nou eigenlijk? Toen was Jan natuurlijk een beetje op zijn pik van, Ja, gast, je zit toch ook in die, uh, in die programma? Nu ga je hem in één keer afvallen of zo? Wat is dat voor een grapje, joh? Dus zo was hij er even klaar mee. Maar nu hebben ze gepraat. En uh, John de Mol heeft gezegd van... Ja, het was maar één telefoontje. Jan Derksen zegt... Nee, er komt wel iets meer bij kijken, hoor. en Uiteindelijk schijnt nu ook dat ze uitgemaakt werden voor zakkenvullerij. Dat het alleen maar om het geld gaat. En het ziet hem toch altijd zo gezellig. En ze verdienen op deze manier heel makkelijk geld. Nou... Die vrouw van Jan Dirk was er helemaal klaar mee. Die zegt van. En dat gelul over dat jij het voor je, gel, voor je geld doet, ben ik helemaal klaar mee. Dus wat doen we? Jan zegt, ik weet niet. We gaan de helft van jouw loon gaan we weggeven. Oh, oh, daar was je even stil van. Ik ah, kan mij het ook schelen. Geef het maar weg, joh. Waar ga je het dan nog weggeven? Nou, aan de Altvleeskankerstichting. En verder aan uh, Support Kasper. Uh, dat, dat hoeveel is dat krijgt aflees? hij eigenlijk? Ja, Dat weet ik helemaal niet. Maar het schijnt dus dat een groot deel van zijn... de helft van salaris, dat is echt wel een flink deel, ja. Dat is echt maar, uh, weet ik veel hoeveel ton dat is. Dat is daar, daar kan je wel nou, iets mee doen. Laat hij dat dan uh, geven aan een paar bedrijven... zodat ze niet omvallen met deze hele coronacrisis. Dat In plaats is... ga je er weer naar... Al die mensen die nu uh, dus een baan kwijt zijn en echt... Uh, dat is in Amerika. Het schijnt nu een golf te beginnen van huisuitzettingen. Dit gaat over asfleisch. Het is verschrikkelijk. Alsvlees, klierkanker, maar dat klinkt ook niet heel erg. Kan je kijkt niet dood te gaan of zo, toch? Jawel. Wel, oh, dus dan wel, moet het maar gewoon Ja, Je hebt ook al onderliggend lijden. Dus de kans dat je dan daarna <lacht> misschien weer gepakt wordt door die bacterie van corona. Oh, ja. is natuurlijk heel vervelend. Ja, nou Ik vind het wel heel mooi gebaar van Jan. Johan. Ik zie Boxer, <lacht> denk ik wel prima. Joh. Als je het geld daar naartoe wil sturen, vind ik prima. Joh. Als ik mijn sigaretje mag kan roken, het is nu niet heel dik ook. Dus die kan ik even goed op betalen. En op mijn leven doe ik geen gekke dingen meer. Dus waarvoor heb ik dat geld in godsnaam nodig? Maar ja, ik wil natuurlijk niet helemaal voor de habbekrats uh, gaan werken. Dus dat is ook nogal weer een punt te drukken. Maar goed, ik ben benieuwd. Het gaat weer starten na de vakantie. En uh, ja, wat voor rel krijgen we dan natuurlijk weer? De laatste rel was natuurlijk ook echt wel interessant. Met zo'n opmerking. die dat is natuurlijk echt, dacht, Ik had het niet gedaan, maar hij heeft toch wel... Hij heeft toch wel weer scherp gemak. Vandaag namelijk op de volkant van Telegraaf te lezen... dat uh, Raoul uh, Ver... Vermeer, dus een donkere cabaretier die een opmerking maakt. Die zegt: maar, ja, Ik kan gewoon geen opmerking meer maken. Hij is ook, verwijt, hij is ook hem verweten uh, racisme en seksisme. En die Raoul, die, uh, die altijd. Uh, niet Raoul ja. Heertje? Uh, die zeg maar, uh, Vermeer, die donkere, meer, die ja. zegt, met een pleister op zijn mond. Van, ja, ik maak wel eens grappen over andere culturen. Maar dat mag dan niet, dat is nou racisme. Seksisme, grappen over vrouwen, kan ook niet. Nou, ja, hij zegt, daar dat houdt, houdt het op. Ik kan geen geintjes meer maken. Dus ja. Nee, nee. En uh, eerder zei hij al van, ik heb er geen probleem mee. Omdat namelijk eh, tijdens shows komen mensen naar mijn uh, programma. En dan weten ze waar ze aan, aan ze beginnen. Maar ja, als het op internet gepakt en geknipt neer wordt gezet. Dan wordt het uit zijn context gehaald. En dan, ja, dan gaat het een eigen leven lijken. Lastig. De gekwetste mens is het belangrijkste in deze maatschappij. Ja, want je had ook ja. die uh, andere gast. Die uh, komt ook uit Suriname. Ja. En die, zei ook dan, die had ook een hele show. Ook, van dat hij ergens was. En dat hij dan zei van... Oh, niet te lang naar die telefoon kijken. Of niet te lang naar uh, rondkijken. Als je denkt dat ik volgende keer hier de boel leeg kom halen. Weet je wel zo? Ja. De Nadief, ja dat, Najib Amali was dat. Ja, groen, die heeft dat het ook. Ja. ja, dan maakt hij eigenlijk zijn eigen... Uh, nestvuil. Ja, nee, eigen nestvuil. <laughs> ja. Weet je, dan maakt hij eigenlijk ja. een blanke grap. Nou, dat kan je dus onze Marokkaan doen. En dat is ook niet helemaal in ja, de hand. Dat is lekker makkelijk. Het N-woord. Uh, tegenover elkaar mogen ze het allemaal zeggen. Maar uh, waag het niet om zelf uh, zo te zeggen. Ja. Want die repsie staan er dus, helemaal vol, yeah. vol mee. Nigger dead, nigger uh, ja. dead, that, uh, Nicker dog. Ja. Maar als jij dat dan, dan meezingt. Dat was toch een trainer. Die zong dat dan mee. Ja. En toen is hij ontslagen. Ja. ja. En toen denk ja. ik van. Ja, jullie zetten zelf dat plaatje op. Oh. En hij zingt dat gezellig mee. Want hij dat ook doet. En dan is hij racistisch. Ja. Hallo, hoe zit dat dan? Ja ik, ja, ik vind het moeilijk hoor. Ja, ik, ik vind het heel erg moeilijk. Het is een lastig punt. En de zelfs donkere mensen hebben er last van dat ze dus voor racisten worden uitgemaakt. Ja, ja, ja. Nou nee, goed, dat hoorden ze dus ook over die uh, presentatrice bij radio, uh, radio 1. Die dus ook uitgemaakt, die komt uit Vietnam voor uh, vuile Chinees. Ja. Hey, vuile Chinees. En dan komen ze voorbij fietsen. En dan, vaak zijn het ook de buitenlandse jongens die dan dat roepen. ja. En dat is dan de afgunst. Misschien omdat de Chinezen zich zo ontzettend aanpassen. Dat ze geen cultuur meer hebben of zo. Terwijl dat ook onzin is. Dan zegt: ik, ik, weet het niet, maar het is raar. Goed, moeilijke materie hier. Mensen dus. zijn nou eenmaal raar. Ik, ja, ja, dat ja, dat precies. een hele goede conclusie is. En als iemand er net even anders uitziet. en het, Jij zit net niet lekker in je vel. Ja, dan ga je afgeven op iemand anders. Ja, ja, ja. dat komt wel eens voor. Lesje ja. houdt, ja. hè. Probeer dat je zelf lekker in je vel zit. Dan kan je er beter, de wereld veel beter aan, denk ik. Dat scheelt misschien ook nog wel weer. Goed, tot zaterdagmorgen. Hier op de radio, nieuwe plaat van The Vamps. Loco. By myself, Mr. Mister, Mister, I'm Martin. but you have to not call it. 106 down pch i drink it down the aftertaste tastes like heartbreak and mistakes but i can't wait to Muziek hier uh, bij Toepak Leeft en dat heet uh, Vamps en uh, Married in uh, Vegas. Ja, dat hoor, hoor je mijn toen ook ooit getrouwd in Las Vegas. Dat schijnt... Uh... Las Vegas. Wat is dat? <laughs> Waarom? Ja, dat zei de bas i altijd. Las Vegas. Las Vegas. Oké. Ik ben ooit geweest, jezus, 25 jaar geleden, zo was ik, in 93 langer geleden. Het is langer geleden! Nou goed, was ik er. En ik moet zeggen, het is uh, grappig om daar rond te lopen. Het is een groot winkelcentrum, lijkt het wel, met allerlei gokpaleis en zo. Binnen 30, 30 minuten was ik volgens mij 50 dollar kwijt of 10, 100 dollar, ik weet niet meer. Ik had echt uh, flink geld ingezet en uh, het was ook zo weg. Ik denk, mooi, dat gaan we ook niet meer doen. Nee. Ik geloof niet in gokken. Dat ga ik ook niet meer doen. Daar ben ik helemaal klaar mee. Ik geloof in de liefde niet geloof in. Uh... Maar daar word je niet rijk van, hè? Nou ja, dicht aan wat je doet dan. Moet jij eens kijken wat ik vraag broer. Je ziet er Zo, goed maar... uit nog, dus... Je uh... kan me mij helemaal inzetten. Ja, precies. Nou goed, het uh, loopt echt het eind van het eerste uur na de. Na het nieuwe, straks een stukje geschiedenis. Natuurlijk. Ik zie dat je al uh, dingen aan, aan het lezen ja. bent. Over een brug die ingestort is. Mijn god, zeg, is die, die brug in San Francisco die aan het, wobbel, aan het hobbelen is. Nee, dat was een andere. Nee, die dat was, die was in de, de jaren 70. Meneer was. Men. Mnie. Mnie oh ja, dat was ook. nog. straks daar vertellen we het ook meer over. Heftig. En hebben uh, uh, ja. we nog weer wat verjaardigen. Wie is de jarig en, uh, uh, kijk, en dan waarom? En oh, waarom? Ja, waarom ben ja. je een jarig eigenlijk? Ja. Of waarom vieren we eigenlijk nog? Is dat nodig? Nou, begrijp het al. La uh, laat de radio aan. We spreek je zo'n tweede gedeelte.